Spanning is te snijden in de Euroborg. FC Groningen, ADO. Penalties, racht daar. Wat een penalty van Thomas Enevolts voor 2-2 in de strafskoppenserie. Hart en hoog richting de lat. Maar aan de andere kant, als je zeker bent, waarom zou je dat dan niet doen? Spijker hard ingeschoten door Enevolts. De Rijk mocht beginnen. Krankvist maakte gelijk en immers met de tweede voor ADO... Twee ballen van Ado laag in de benedenhoek. ze dus voor de 2-2 in de strafschoppenserie. En Rado Savlevic, hij mag de derde gaan nemen voor Ado Den Haag. Wat dus mocht beginnen. Er zijn mensen die zeggen dat dat een voordeel is. Deze Rado Savlevic een ontdekking. Dit seizoen heeft aangegeven dat hij graag wil blijven bij Den Haag voor de 3-2 voorsprong. Daar is Rado Savlevic ook. Wat doet hij nou? Hij trapt hem over de goal heen. Wel anderhalve meter... Hij glijdt daar denk ik wat weg. Maar hij mist hem in ieder geval. En dat betekent dat er kansen zijn voor Groningen om de voorsprong te pakken in deze serie. Wat een misser van Rado -Savlevic. na zo'n jaar gaat richting de bal en glijdt dan met zijn standbeen denk ik wat weg. Ja, en dan gaat je lichaam achterover. En dan gaat de bal vanzelf wel over de goal heen. Sparf. Van Groningen terug van de schorsing in deze wedstrijd. miste de wedstrijd in Den Haag. Kan de 3-2 voorsprong bewerkstelligen. Gespannen en gepakt. De bal laag naar de rechterhoek. Maar Coutinho zit erbij. En die heeft een hele belangrijke redding in huis. Coutinho die in de wedstrijd wat mindere momenten had. Bij twee ballen in korte hoeken. Van links en van rechts. En later nog een keer niet goed uitzag. Maar toch ook op zijn post was. Bij een schot van Matafs van vlakbij. Bosgaard nu als de stad 2-2 is nadat beide ploegen dus allebei drie strafschoppen hebben genomen. Ze misten er ook allebei eentje. Bosgaard moet wachten op de bal die door een van de assistenten achter de boarding, achter de reclameborden vandaan gehaald moet worden. De doelman van Groningen is Van Loo. De invaller, keeper die een helder rol voor zich zou kunnen gaan opeisen. Dat zal Luciano da Silva, egoïst als hij als voetballer natuurlijk is. Dat is geen verwijt en leuk vinden aan de andere kant. Luciano zal toch ook liever zien dat Groningen wint... En dat Adel Den Haag hier onderuit gaat naar die 5-1 nederlaag. Na eerst die 5-1 overwinning op de donderdagavond. Bal is klaargelegd door Boschaert. Die het oogcontact met Van Loo vermijdt. Van Loo die staat steeds laat gaat staan. En dat is voor die spelers niet prettig. Daar is de aanloop van Pascal Boschaert. Links halfhoog. Boschaert schiet raak. En zo staat Adel Den Haag op de 3-2 voorsprong. Maar mag Groningen zo meteen via zo te zien Tadic gewoon proberen om de stand gelijk te trekken? Een goede strafschop van Pascal Bosgaard. Die in de competitie nog nooit een doelpunt maakte voor de Adel den Haag. Maar in ieder geval het net vanmiddag weten te vinden op een heel belangrijk moment voor het Elftal. Dat in 1987-88 en om precies te zijn op 4 november 87 zijn laatste Europese wedstrijd speelde. Een 1-0 nederlaag bij Young Boys Bern. nadat Den Haag de thuiswedstrijd toen nog in het zuiderpark met 2 had gewonnen. Tadic staat klaar. Hij is een van de beste mensen bij Groningen. Tadic met een huppel aanloopje. Tadic en die bal gaat er via een hand van Coutinho in. En zo is het gewoon gelijk, ondanks het feit dat een hoop mensen van ADO denken dat die bal er niet in gaat. 3-3 de stand en beide ploegen voor hun laatste penalty. Het zou betekenen dat als Verhoek mist en Groningen scoort dat het over is. Maar waarom zou Verhoek missen? De man met uh, de gouden trap vanaf die rechterkant. Hij speelde ook in de punt van de avond in deze wedstrijd. Nadat Boedikin werd gewisseld. Een van de sterren ook van de ploeg van Den Haag van dit seizoen. Hij zei van de week in een interview. Wat ben ik blij dat ik dit als rashagenar heb meegemaakt. Dat kon afgelopen zomer nog naar NEC maar bleef. Hij staat klaar om er 4-3 van te gaan maken in deze strafschopperserie. Verhoek, he, die bal is hard, half hoog en raakt. En dat betekent dat Adel Den Haag op de voorsprong staat naar de goal van Verhoek. Dat als er wordt gemist door Tim Taf, de man van de twee treffers. Waarvan een uit een penalty in deze wedstrijd. Dat als het fout gaat dat Adel was nog over is. Verhoek was irritant in deze wedstrijd. Zuigend richting zijn tegenstanders. Maar nu wel een vriendschappelijk handje als hij terugloopt. Richting de middenlijn een vriendschappelijk handje. Richting Tim Taf van wie je toch verwacht. Als doelpunt te maken Poer Sang. Hij schoot er in de competitie 16 in. waren er veel meer geweest vermoedelijk. Als hij niet met een liefmessure had gekampt. Je verwacht dat hij hem erin schiet. Legt hem klaar. Schiet. Op de lat. Adel Den Haag gaat Europa in. 87, 88 voor de laatste keer. En daar zijn de spelers van Den Haag. Springen om de nek bij Duman. Coutinho. En die afgronden rijst uit Den Haag. Die zitten boven in een vak. En dat is waar de aanhang van Den Haag naartoe gaat. Wat maakte die het zich moeilijk na die 5-1? Een 5-1 nederlaag. Hier die misser in de strafschopperserie van Rado Van Voor de hoek dan. En uh, vervolgens de misser van Matafs op de lat. Dat gebeurde al eerder in de wedstrijd met een stiftbal. Groningen blijft gewoon thuis volgend jaar. Wel zo rustig. En Groningen moet zijn bonden likken. Maar aan den Haag gaat Europa weer eens in. In ieder geval de voorronde van de voorronde van de Europa League. En dat is mooi voor de ploeg die zo sensationeel voetbalde af en toe. Won in Amsterdam, won in Eindhoven. Toen de serie, maar sterk in de play-offs. En dat betaalt zich uit vanmiddag in het verre Groningen. En die bussen die ik op de heenweg allemaal tegenkwam, die 15, 16 stuks. Die mensen vieren feest. En dat zullen ze ongetwijfeld als die bussen terugrijden op de snelweg. Dat zullen ze ongetwijfeld ook op het Heldenplein in Den Haag doen. Want daar werd gekeken naast het stadion op een groot scherm. Ado Den Haag mag de Europese velden gaan verkennen. Komend seizoen, naar een gemiste strafschop uiteindelijk van Timma Tafs. Maar wat heeft Groningen het Ado Den Haag nog moeilijk gemaakt? Ze? Ado dus Europa in. Nou, dan kan Helmond sport ook wel eredivisie de Rode, tot de geer. Nou ja, dat moeten we nog maar afwachten. Ik bedoel, we weten nu dat wonderen bestaan. Het kan dan ook nog heel erg spannend worden. En het staat 2-0 voor, uh, voor Helmond Sport. Leerdam en Husher maakten uh, de goals. En dat na bijna 40 minuten spelen. Zo leuk, deze Husher maakt hier dus een doelpunt. Weet nu ook dat hij uh, en ook van volgend jaar in Europa actief is. Want zoals bekend heeft uh, de aanvaller van uh, Helmond Sport een contract getekend bij Ado Den Haag. Zijn er nog echt veel mogelijkheden geweest eigenlijk in deze wedstrijd daarna? Het antwoord daarop is nee. Het spel speelt zich met name af op het middenveld. Daar waar Helmond Sport eigenlijk toch wel de basis is. Er is één Fernandez nog in het strafschopgebied richting van Westrop... maar keurig gestopt volgens de regels door Altheer. Daar riep het stadion van Excelsior nog wel even op een penalty. Maar Weger had daar het gelijk aan zijn zijde. Excelsior heeft nu de gelegenheid om die bal... maar weer eens het strafschopgebied in te slingeren... omdat er een vrije trap wordt toegekend door Weger heeft. Kolwijk. De aanvoerder, de speler die vertrekt dus bij Excelsior en naar NEC gaat... gaat die vrije trap nemen. Mensen die zich voorin melden komen met name van achteruit. Maar ook Bergkamp, de lange spits, staat natuurlijk in dat strafschopgebied... De bal gaat naar Bovenberg en Bovenberg kopt de bal een meter naast. Het is ongelofelijk. Iedereen weet dat Bovenberg komt, maar hij creëert toch de vrijheid voor zichzelf. Schampt uiteindelijk de bal en zo uh, ontsnapt Helmond Sport dus aan de tegentreffer. Helmond Sport had zo verrassend op Woudenstein dus kort voor rust met 2-0 voorstaat tegen Excelsior. De Grand Prix Formule 1 van Monaco. Ronald van Dam. Ja, daar is van alles gebeurd tijdens al dat voetbalgeweld. Het begon met het uitvallen van Timo Klok. En even later waren het de heren Massa en Hamilton die het met elkaar aan de stok hadden. Hamilton toch wat licht gefrustreerd. Hele snel naar de auto, maar hij kwam niet voorbij de Ferrari-coureur. Probeerde het in de Leus-Herpin, zoals die bocht nog steeds heet. Stuurde daarin. Massa gaf geen krimp, ze raakten elkaar en even in de late in de tummel kwam hij er alsnog naast Hamilton en dwong Massa eigenlijk op het vuile gedeelte. Die klapte keihard in de vangrail. En zijn race was over en eigenlijk vrijwel gelijke tijd viel Michael Schumacher bij het inrijden van de pits stil. Kortom zijn race is ook voorbij. En Hamilton heeft vervolgens voor het akkerfietsje in hebben een drive through penalty aan de broek gekregen. Dus die rijdt nu op een uh, ja, wat kansloze negende plaats. Rond uh, ook vol frustraties. Want inhalen is hier nog steeds lastig. Ja, dan hebben we nog het verhaal van uh, de pistons. Vooraan op dit moment Sebastian Vettel. Van wie, uh, wie we weten dat hij nog één keer moet gaan binnenkomen. Daarachter op de tweede plaats Fernando Alonso. Die is al twee keer binnen geweest. En als hij de race op zijn huidige setje banden kan uitrijden... is hij misschien wel een spekkoper. Want Jensen Button... die nu de derde licht is net voor de derde keer al binnen geweest. En die moet nog 28 ronden rijden met zijn setje ja, wat hardere banden. Dus je moet ze allebei gebruiken bij de compounds die Pirelli dit weekend tot je beschikking hebt gesteld. Kortom, tactisch is er nog wel wat, ja, nog wel wat te interpreteren en te bekijken in die laatste 28 ronden van de race. Daarachter dat leidende trio op de vierde plaats hebben we dan Adrian Suttiel, toch ook wel een beetje verrassend. Voor Kobayashi en Weber. Dat zijn de nummers 4, 5 en 6 in de race. Waarbij Webber dan uh, ook wat gefrustreerd is. Want die komt maar niet voorbij die twee tot wat langzamere deelnemers. Maar ja, dat is Monaco. Dat weet je ook. Inhalen is verdomd lastig in die nauwe straten. Maar wat blijft het. Een geweldige Grand Prix. Wat is het decor mooi. Iedereen met geld is hier naartoe gekomen. Het zonnetje schijnt. dure jacht in de haven. Lichtplaatsen kosten soms 20.000 euro. Een nachtje slaap in Hotel de Paris tijdens het Grand Prix weekend. 20 of 2000 euro. Je moet het maar hebben. Maar iedereen wil er gewoon bij zijn om dit spektakel niet te hoeven missen. Goed. 50 ronden had van de 78. What's new zou je bijna zeggen. Sebastian Vettel aan de leiding. Maar die moet zich vooralsnog niet rijk rekenen. Let op Alonso. Laren tegen Den Bosch. Den Bosch aan de leiding. What's nieuw, Gerard Rood? Ja, maar misschien dat Laren het heilige vuur krijgt, hoor. Want er is gescoord door Laren. Masi de Ruiter scoorde zojuist de 1-2 in het voordeel van Laren... in een wedstrijd die, zoals je al zegt, uit leek te lopen... op een hele simpele overwinning voor de landskampioen. Een simpele overwinning voor Den Bosch. Dat het rustig uit kon spelen, omdat Laren geen venijn had in de aanvallen. Kreeg wel wat kansjes in de eerste helft. Eentje en ook zojuist één met een tip in van Carlijn Welte. Die over het doel van Den Bos ging. Maar veel meer mogelijkheden zijn er voor Laren niet geweest. Ook nog een strafkornetje, die was ik bijna vergeten. De eerste in de hele wedstrijd voor Laren. 10 minuten na de rustpas. En dat duurde dus een tijd voordat Kim Lammers kon aanleggen. Maar die strafkorner leverde voor Laren ook niks op. Zodat Den Bos nu weet dat het hier gewoon de zaak achterin dicht moet houden. Dat ze op weg gaan naar een overwinning. Want ze leiden nog steeds hoor bij Laren met 1-2. Handbalfinale bij de mannen. Volendam won de eerste en stond ruim voor in de tweede tegen de Lions. Richard van der Made. En staan nog steeds voor halverwege. De tweede helft is het 18:25 hierin Geleen en dus komt de schaal dichter en dichter bij de vijfde zo het al kunnen zijn in zeven jaar tijd voor Volendam. Wat een goede ploeg is dat toch. Dat team van Martin Vlijm. Ik zie eigenlijk geen zwakke plekken. Goede schutters in de opbouwrij. Snelle hoekspelers en ervaren keeper Martijn Kappel. Die ook vandaag weer veel extra ballen pakt. En uh, je ziet ook gewoon als je het vergelijkt met Limburg Lions. Dat er veel meer automatisme zitten in de ploeg van uh, Volendam. En dat Lions het ook weer in deze tweede finale wedstrijd. Notabene in eigen hal. Heel erg moeilijk heeft het publiek. Wordt door de spelers van Volendam nog maar weer eens opgesweept. Mannetjof, 3-400 staan achter de goal van Lions fel oranje kleuren. En zij weten dat ze misschien vanavond wel op de platte kar... in elk geval als toeschouwer mogen staan om de spelers aan te moedigen... die dan over de dijk weer rond zullen gaan in Volendam. Volendam echt een goede ploeg geworden. Nog weer beter dan het vorige jaar... toen er ook al zoveel successen werden behaald door deze ploeg. Maar we gaan eerst een doelpunt halen bij Ronald van der Geer. Op slag van rust doet Excelsior wat terug... En maakt denk ik een einde aan alle spanning van deze middag. De vrije trap komt van Tim Finken, rechterkant of linkerkant van het veld. Peter of tien over de middenlijn. Hij doet die bal hoog in het schafspraakje belanden van Helmond Sport. En wie is daar weer? Wie heeft daar weer de vrijheid voor zichzelf gecreëerd? Daan Bovenberg. Het is een simpel tikje van de rechtsachter van Excelsior. Waarmee die van Westrop verslaat. Nieuwe tussenstand dus op slag van rust. 2-1 nog wel in het voordeel van Helmond Sport. Maar met de 5-1 van afgelopen donderdag nog in gedachten lijkt het toch Inmiddels meer weinig aan de hand voor de Kraners. We gaan even naar Edwin, Edwin Cornelissen. Uh, ja, Edwin Cornelissen, want die staat uh, in Den Haag. Edwin, uh, bij het stadion met heel veel mensen met heel veel mensen inderdaad. Ik denk dat er wel een paar duizend man staan op het plein voor het stadion. En die kon op een groot scherm kijken naar die trailer in Groningen. En ik heb een enorme mix aan emoties voorbij zien komen vanmiddag. Eerst was er nog te vertrouwen, ook met die ruststand van 1-1. Maar ja, toen Groningen ging scoren, zag ik toch wel me dat de mensen met de handen naar de ogen gegaan om er even aan te geven dat ze toch wel begonnen te twijfelen. En toen die 5-1 eenmaal was gevallen, ja, toen geloofde eigenlijk niemand meer in de kansen van ADO Den Haag. En was, was het binnenknijpen en zagen we vooral dat... De iedereen zich heel erg stilhield. Er waren mensen bij die durfden niet meer naar het scherm te kijken. Er waren mensen bij die ja, met elkaar aan het discussiëren waren... ...waar het allemaal mis hebben kunnen gaan. En dan vocht die penalty-reeks winnen... ...ja, dat kwam een enorme explosie van vreugde natuurlijk... na die allesbeslissende stadschot. En je zag ineens een deinende massa ontstaan... ...en de mensen die gingen in de lijn voor achter staan. Oh, Den Haag werd gestart en iedereen zong mee. En zo is er een klein volksfeest begonnen bij het stadion van Ado Den Haag... ...waar de selectie vanmiddag nog gehuldigd gaat worden. Want die gaat uh, zodadelijk naar het doel... En uh, alle plichtplegingen in Groningen de bus in voor een lange reis naar Den Haag. Maar die meuken hier, die grote massa mensen die blijven wachten om uh, de helden van Ado, die voor het eerst sinds 24 jaar Europese boord hebben behaald, om die binnen te halen, te huldigen en het zal nog uh, wel even onrustig zijn, denk ik, zo, bij het stadion van Ado Den Haag. We gaan het allemaal meemaken. Edwin Cornelissen, dankjewel. We gaan weer stemmen in Parijs. Roland Garros met de Zwitsers tegen elkaar. Federer op zijn best, zei je, Marcella. Ja, uh, 6-3, 6-2. Eerste twee sets, een uh, dominerende Roger Federer, heel sterk. Alleen tweede, in de derde set uh, staat het nu 3-1 voor Vavrinka. Die kreeg uh, breakpoints voor het eerst in de wedstrijd. En die wist uh, Federer in de tweede game van deze derde set te breken. Trouwt. Nou is het misschien wat te veel gevraagd hoor, aan Vavrinka om een tweede wedstrijd op rij van twee sets achterstand terug te komen. Want dat deed hij wel in die de partij tegen Jovi-Fried Tsonga. 2-0 sets achter, een breek achter en toch winnen. Ja, dat kost kracht. Ook al heb je een dag rust, uh, mentaal moet je dat uh, zien te verwerken. Dus ik zie hem dat geen twee keer doen, hoor. Maar hij kan er misschien nog wel een leuke, spannende derde set van maken. Ja. Federer heeft in ieder geval nog eventjes. Uh, 3-1 staat hij achter. Hij heeft nog een paar kansen om terug te breken. Maar Favrinka bijna op 4-1. Excelsior Helmond Sport, Ronald van der Geer, hoe lang nog? Nou, het zal een uh, seconde of 30 zijn. Dan is het uh, rust. Maar die 2-1 voorsprong dus van... Uh... Sport op Excelsior. Terwijl Sport nog één keer gas geeft. En probeert richting het zafspotgebied van Excelsior te gaan. Daar waar nu een foute paas wordt gegeven. Richting Guus Joppen. En dat is ook het laatste wat we zien. wat betreft de eerste helft. Weegreif maakt er een einde aan. Sport dus keurig op een 2-0 voorsprong. Ook eigenlijk wel over 45 minuten de betere ploeg. Slap begin van Excelsior. Slag op het middenveld verloren. En daardoor regelmatig in de problemen gekomen. Maar uiteindelijk de opluchting met die goal Zo vlak voor rust van Daan Bovenberg. De tegentrend. Dus van de kralingers nog 45 minuten te gaan. Ja, het is aan Helmut Sport om nog drie doelpunten te maken en dan uiteindelijk een verlenging af te dwingen. Maar of dat gaat gebeuren, ja, het is een wonder van Woudenstein. Maar we weten sinds vanmiddag dat wonderen bestaan. We gaan het hier in de studio's even hebben over roeien. Er is uh, geroeid om de wereldbeker in München aangeschoven, is Erik van Dijk. Erik, ja, uh, de vrouwen acht uh, uitstekende prestatie. 14 maanden voor de spelen. Ja, absoluut. Ze hebben de wereldbeker gewonnen. Uh, nu uh, moet gezegd worden dat uh, Amerika niet aanwezig was in Duitsland. Uh, dat is de regerend Olympische wereldkampioen. Dat zijn met afstand vaak de beste. Maar uh, het is al heel lang niet gebeurd dat de Nederlandse ploeg uh, uh, in een 8 een wereldbeker won. En dat dat nu gebeurt, aan het begin van dit seizoen... zegt al heel veel over hoe sterk ze zijn... en hoe goed ze zich ontwikkeld hebben dit, uh, dit jaar. Nou er was ook nog brons uh, van de twee zonder bij de vrouwen. Ja. Uh, dat mogen we ook als, als een prima prestatie inschatten? Ja, dat gebeurt echt zelden. Uh, dat gebeurt echt zelden. In, in zo'n sterk nummer, hoe kleiner het nummer... hoe moeilijker het is je vaak je te onderscheiden. Um, en uh, in de twee zonder zitten dus uh, ook uh, meisjes die in de acht hebben groeid. Ze hebben twee keer groeid vandaag. Dat maakt de hele prestatie sowieso nog, uh, nog net wat knapper. En uh, ja, wat, je, wat je ziet is gewoon dat... Uh, twee jaar geleden zijn ze een weg ingeslagen in het vrouwenroeien. Hebben ze vooral op kracht geselecteerd. Hebben ze gezegd, we komen krachtenkort om ons te meten met de beste ter wereld. Uh, dat houdt ook in dat je wat handigheid mist. Dat je dus uh, ruwe uh, roeisters binnenkrijgt... die heel krachtig zijn, maar waar je dus nog aan moet werken. Nou, dat werken hebben ze de afgelopen jaren gedaan... En het lijkt er nu op, uh, zeker aan de resultaten van deze eerste wereldbeker... dat, dat uh, daaraan werken echt succes heeft. Uh, misschien is er nu wel de tijd om te oogsten voor de uh, Nederlandse vrouwenroeien. Dat roeien, als je in hem breedte kijkt, dit zijn prachtige resultaten. Hoe, hoe staat het ervoor? Wij zijn van oudsher een land wat altijd wel een paar Olympische medailles meeneemt. Hè? Ja, dat klopt. Meestal een, een stuk of drie. Maar de afgelopen ja. wereldkampioenschappen waren uh, de slechtste in tijden. Daar hebben we uh, alleen in een niet-Olympisch nummer een uh, gouden medaille gehaald. Toevallig ook ja. vier vrouwen die nu in deze, uh, deze acht... Uh, roeien. Um, dus het, het viel de laatste tijd wel tegen. Maar vaak komt dat richting de Olympische Spelen wel op gang. Hè. Vaak hebben wij ook ploegen die zich pas via dat laatste kwalificatietoernooi een paar maanden voor de Spelen alsnog voor de Spelen weten te kwalificeren. En daar willen ze nu eigenlijk uh, graag vanaf. Door nu eens een keer op een wereldkampioenschap, het jaar voor de Spelen... waar de Olympische meda tickets verdeeld worden. Ja. Om daar nu eens goed voor de dag te komen. En we hebben ook niet alleen altijd de vrouwen acht, maar traditioneel ook een mannen acht. Die kwamen ook op het water. Ja, die kwamen ook op het water. En, en ook dat zag er goed uit, vooral het begin... Uh, de tweede 500 meter uh, kwamen ze goed mee. Uh, maar die kwamen op het einde wat tekort. Uh, en bij de mannen 8 is de competitie ook iets, uh, iets zwaarder over het algemeen. En uh, hier deed, uh, uh, deden wel wat, wat, uh, nog wat meer grotere ploegen mee. Je hebt op de eerste wereldbekers heb je vaak dat Amerika en Nieuw-Zeeland en Australië... die nemen niet de moeite om naar Nederland of naar Duitsland in dit geval af te reizen. Dat kost gewoon veel geld. Ja, mannen acht, vrouwen 8, vrouwen twee zonder besproken. Nog andere opmerkelijke resultaten met de Nederlandse boten? Ja, mannen acht dus vierde. En uh, inderdaad voor de rest niet opmerkelijk, maar wel nog een paar ploegen in de finale. En, en dat is toch goed om te zien dat ze in ieder geval meedoen. Alleen op zo'n eerste wereldbeker kun je bij sommige nummers ook niet helemaal inschatten... wat er echt gaat gebeuren als uh, ook Australië en Amerika en Nieuw-Zeeland mee gaan doen... En, en het seizoen ook echt uh, het, het, het hoogtepunt nadert. Ja, het volgende hand is Luzern. Uh, is er al iets bekend over uh, wie daar allemaal in actie gaat komen? Nou, Dat zal zo'n beetje dezelfde ploegen zijn, uh, dezelfde ploeg, dezelfde equipe zijn... als die nu naar München is afgereisd. Er zit nog een wereldbeker tussen, uh, Hamburg. Daar gaan ze niet uh, naartoe. En dan pieken op Luzern en dan uh, in Bled uh, de wereldkampioenschappen. En daar moet je dus bij de beste zeven, beste acht roeien... om naar de speler te mogen. Mag gaan het meemaken. Ja. Erik van Dijk, dank je wel voor deze tussenstand... wat betreft het Nederlandse roeien op weg naar de Spelen volgend jaar in Londen. ...van de spinners uit Detroit in 1972, I'll be around. Gaan we naar de straten van Monaco en de pitstops... ...en de stand in de race, Ronald van Dam. Ja, uh, bijzonder hoor, wat hier weer allemaal gebeurt vandaag. Steker als je kijkt naar de strategieën, want Vettel leidt nog steeds uh, de race... ...maar die is uh, in de zeventiende ronde binnengekomen... ...en die rijdt dus al ronde lang op hetzelfde rubber... ...en de achtervragen, die coureurs, en dat zijn Alonso en Button zich af... ...moet hij nou nog een keer binnenkomen of niet? Inmiddels onder zijn achtervleugel op de Spanjaard met de Ferrari. Het zou toch wat zijn als Alonso hier weet te winnen. Want echt veel succes heeft Ferrari sowieso dit seizoen nog niet gehad. Eén podiumklassering van Alonso. En de laatste zege voor de Scuderia in de straten van Monaco. Die dateert van 2001 en kwam toen van Michael Schumacher. Alonso twee keer gestopt Button drie keer. Dat was net voor die safety car situatie veroorzaakt door uh, Felipe Massa. Dat was een beetje pech voor Button. En daarachter dan uh, coureurs die je normaal niet verwacht. Dat zijn Sutil, Kobayashi en Petrov op de posities 4, 5 en 6. Alle drie maar één keer gestopt. En daar weer achter Mark Gravity toch weer een kleurloze racerij. De winnaar van vorig jaar. Wat is die magie van Monaco vragen ze wel eens. Nou, ik herinner me... Eddie Irvine, de laatste de playboys in de Formule 1, die uh, zijn, zijn jachten en Anaconda in de haven legde. En aan het werk ging, hij ging naar de training, hij kuste twee mooie dames, die lagen de zonne op het dek van zijn jacht. Allebei op de mond, trok zijn race overall aan en ging racen. Zo gaat het in Monaco, of je woont hier als coureur of je legt gewoon een jacht neer. Het is allemaal dichtbij, het is alsof je, zeg maar, in, je in je achtertuin uh, aan het werk gaat. En dat maakt deze race zo speciaal op de kalender. Nog 17 ronden gaan van de 78. Nog altijd Vettel vooraan. Maar je, denkt, ja, je zou denken, die moet nog een keer binnenkomen. En dat maakt dan de weg vrij voor Alonso. Of misschien wel Button om hier te gaan winnen. Komt dat door in de Formule 1 hebben we ook een goed leven hoor. Dus ja. wat dat betreft. Uh, we gaan het eens hebben over handbal. Volendam tegen de Lions in Geleen. Richard. Ja, Volendam was er al van overtuigd eigenlijk. Vorige week, we gaan het afmaken in Zuid-Limburg, werd er gezegd na de eerste wedstrijd. Lions riep vervolgens, er gaat gewoon een derde wedstrijd komen. Maar daar is geen enkele sprake van. Eigenlijk is het nooit spannend geweest hier in dit tweede finale duel. Volendam met nog vijf minuten in deze wedstrijd te gaan, leidt nog altijd 23-31. Enorm groot verschil dus. De eerste wedstrijd werd al ruim gewonnen en ook hier in Geleen is Volendam gewoon oppermachtig gebleken. In de competitie waren ze al herenmeester. In de play-offs was Volendam met afstand de beste. En nu ook in deze finale wedstrijden. Geweldig om te zien. Alles klopt. Bijna iedere aanval is raak. Het is een geoliede machine. Vanaf het uh, allereerste begin mes en mes scherp. En Lions dat beter speelt, dat wel hoor, dan vorige week. Dat heeft gewoon geen enkele kans gekregen in deze wedstrijd. En dus gaat Volendam landskampioen worden. Opnieuw voor de vijfde keer in de historie. Weer een aanval nu over het midden. En weer zit die bal erin. Jasper Adams opgegroeid bij VNL. Vlug en lenig hierin geleend, Geleen. Kent dus deze sporthal. Was vorige week de uitblinker. In dit duel werd er een man op hem gezet. Was onschadelijk. Werd onschadelijk gemaakt door Lions. Maar er stonden andere spelers op van Volendam. Die de kar trokken en veel doelpunten maakten in deze wedstrijd. De wedstrijd. Lions staat dus achter met 24-32 op dit moment. En Volendam gaat voor de vijfde keer in de historie van de club kampioen worden van Nederland. Een uitstekend seizoen. De Supercup werd al gewonnen. De Benelux Liga werd door de ploeg van coach Martin Vleim al gewonnen. En nu dus ook waar het eigenlijk om gaat, de landstitel. Een doelpunt nog van Lions, de dus 25ste. Maar Volendam heeft er 32 en gaat dit natuurlijk nooit meer weggeven. Zij worden kampioen van Nederland hier in het Hol van de Leeuw in Zuid-Limburg. En de bos Gerard de Groot, die wordt ook gewoon kampioen van Nederland dit jaar. Ja, op de klok staat nog uh, 53 seconden. Dan zou je het zeggen, ja, Den Bos gaat, uh, gaat het winnen hier. staat nog met 2-1 voor. Want uh, de oprisping van uh, Laren is maar van hele korte duur geweest. Of het moet nu Naomi van af zijn. Maar dan wordt de bal simpel afgepakt op het middenveld. Ik weet niet of die klok helemaal precies juist is, want er zijn nogal wat uh, blessures geweest. Onder andere bij scheidsrechter Nachtzaam, die het veld moest verlaten en de reserve scheidsrechter staat er nu in. Samen met uh, Caroline Brukenreef, die uh, allebei die wedstrijd uh, zonder problemen hebben kunnen leiden. Want eigenlijk was het een eenzijdig duel met Den Bosch. Veel in balbezit. Den Bosch ook dat makkelijker scoorde. Wel veel kansen nodig had daarvoor. Dat moet ik zeggen. Maar ook kansen creëren is natuurlijk een kunst. En je moet ze dan uiteindelijk benutten. En als je dat dan een paar benut, zijn je met 2-0 voor. En het is dan nu 2-1 met nog 8 seconden op de klok. En dan gaan we op weg naar de overwinning. De eerste overwinning van Den Bosch in de finale van het vrouwenhockey. Daar heb je twee overwinningen voor nodig. Den Bosch speelt komende zaterdag thuis tegen Laren. En als ze hier vandaag winnen, dan zou je eigenlijk kunnen verwachten dat het in Den Bosch geen probleem zal worden voor uh, de thuisploeg uh, daar, voor de kampioen van het afgelopen seizoen, voor de kampioen die dan op weg gaat naar de twaalfde titel. En ik uh, vermoedde het al wel, de klok staat nu op nul, dat betekent uh, dat in ieder geval volgens de klokman uh, de 35 minuten, erop zitten de tweede 35 minuten. Maar op de tafel, de jurytafel, het wordt allemaal daar geregeld. Is het uh, nog niet zover. En dan gaat de wedstrijd gewoon door. En blijven we kijken naar een inmiddels aanvallend Den Bosch. En je verbaagt je daarover. Want wat doet eigenlijk Laren? Uh, Laren Lare zit te kijken, zit te kijken naar de klok. En weet nu dat het te vergeefs geweest is. Zo'n tien halve finales hebben ze al gespeeld hier om het landskampioenschap. En opnieuw gaan ze niet... Met een overwinning op het eigen veldweg. Den Bosch wint. van Laren met 1-2. Radio 1. Het NOS-journaal. Half 4, hier is Freddy van Tuin. De Franse staatssecretaris Tron is opgestapt vanwege een seksschandaal. Hij zou twee jonge medewerkers seksueel hebben betast. Tron geeft als hobby voetmassages. De vrouwen beschuldigen hem ervan dat hij daarbij niet alleen hun voeten aanraakte.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 We beginnen weer om twee minuten over half vier in Limburg, waar Volendam kampioen gaat worden, Richard. Ja hoor, op dit moment is dat officieel. De handen gaan omhoog. De spelers dansen in een kringetje hier op de vloer in Geleen. Volendam was met afstand de beste ploeg van Nederland dit seizoen. Laat daar geen misverstand over bestaan. Ik heb zelden zo'n goede ploeg gezien in de Nederlandse eredivisie. Alles klopt aan dit team. Op alle fronten waren ze ook vanmiddag de betere ten opzichte van Limburg Lions. Dat flink investeerde. Een aantal spelers uit het buitenland haalde, Maar Volendam, een ervaren ploeg, al jaren bij elkaar versterkt nog met Joey Duin... Die terugkwam uit Duitsland. Dat maakte Volendam ook alleen maar sterker. Jasper Adams kwam erbij. En Volendam troeft hier vanmiddag ingeleen Lions af. 24... 34 doelpunten, 26 voor Lions. En de aanhang achter de goal van Lions, zij vieren nu een groot en groot feest. Want Lions neemt de schaal mee, ik moet zeggen Volendam natuurlijk, neemt de schaal mee. Terug naar Volendam en er zal vanavond aan de dijk een groot, heel groot feest plaatsvinden. Volendam dus met afstand de beste ploeg van Nederland. Zij pakken voor de vijfde keer in de historie van de club. De titel. Grand Prix Formule 1 in Monaco. Hoeveel rondjes nog, Ronald? Ja, nog 12 van de 78. En veel beter dan dit gaat het toch niet worden. Wat een uh, super trio daar vooraan. Vettel aan de leiding. Waarvan we nu weten dat hij niet meer binnen gaat komen. En dat hij dus heel zuinig moet zijn op wat er nog op zijn auto zit aan rubber. Daarachter Alonso onder zijn achtervleugel. Die gaat proberen op het tussen aanhalingstekens rechterstuk te kijken of hij zijn DRS, zijn beweegwaarde achtervleugel, kan gebruiken om voorbij Vettel te komen. Zet nu de aanval in aan de binnenkant. Maar dat kan bijna niet aan. Maar nou, dan die uh, knik maakt naar rechts, naar Devote richting Bo Rivage. En daar weer achter de man met de beste banden van het uh, trio. Jensen Button, ook al een oud-wereldkampioen. Drie wereldkampioenen dus vooraan in een zinderende slotfase... van de grote prijs van Monaco. Uh, mocht u ergens een tv in de buurt hebben, ga er gauw naartoe. En anders uh, blijven luisteren langs de lijn, want dit wordt nog wat, hoor. We gaan tennissen. Ja. Marcella in uh, Roland Garros. Marcella. Ja, nou, um, Federer, ik kondigde het al een beetje aan. Hij had even de tijd om terug te breken. Dat heeft hij inderdaad gedaan in de zevende game. Dus de 4-1 achterstand is weggewerkt. Het staat weer uh, 4 gelijk. En uh, zal deze set nog wel close zijn. Maar Federer is, uh, ja, is iets minder gaan serveren. Dat is misschien het verschil. Zijn eerste services gingen wat minder vaak in. Da in. Daardoor kon hij wat minder uh, dicteren. En kreeg Favrinka een kans om ook eens een keer een breakpoint te krijgen. Nu wordt het dus uh, een leuke set. En misschien nog wel spannend. Het is 5-4 nu voor Vavrinka. Federer moet dus serveren om weer in de wedstrijd te of in die set te blijven. Ondertussen is het nu matchpoint op Suzanne Lenglen. Daar is een enorme marathonpartij aan de gang. De Italiaan Vognini heeft al verschillende matchpoints overleefd. Tegen Albert Montagnes. Het staat nu 10-9 in de vijfde set voor de Italiaan. En uh, hij heeft het dus bijna gewonnen na al die matchpoints tegen. En kramp aanvallen. Maar goed, Federer gaat uh, dus voorlopig nog goed. Hij leidt 6-3, 6-2. Wel 5-4 achter, maar kan met de service de stand weer gelijk trekken. Ronald van der Geer excelsior Helmond Sport ook aan de tweede helft begonnen. Ja, Helmond Sport was daar al langere tijd klaar voor. Uh, heeft ongeveer een minuut of drie, vier op het veld gestaan. En pas toen kwam de arbitrage en kwam ook Excelsior. Het leek een soort Mourinho-spel. Zal Alex Pastoor zeker niet uh, bewust uh, hebben gedaan. Het is uh, 2-1 voor uh, Helmond Sport. Zojuist is dus begonnen aan het uh, tweede bedrijf. En uh, Mark Husser staat achter een vrije trap aan de linkerkant van het veld. Bal gaat hoog in het strafstofgebied komen waar Pellats niet verrast wordt. Hij kan de bal uiteindelijk makkelijk uit de lucht plukken. En dan is dat gevaar weer geweken. Opdracht is dus duidelijk voor uh, Helmond Sport als het nog wat uh, wil maken. Deze middag drie doelpunten zijn er gewenst. Kijken of de ploeg van de vertrekkende trainer in Helmond, Jurgen Streppel, daartoe in staat is. Maar ik denk toch dat Alex Pastoor wel wat uh, woorden heeft gesproken richting zijn ploeg. En in elk geval erop heeft gewezen dat Excelsior het altijd 100% van de inzet moet hebben. Kijken of dat effect gaat sorteren in het tweede bedrijf. Eén nieuwe man wel. Jordi Klaasie is in het veld gekomen voor Tim Vink als Fernandes de bal heeft. De rechterkant Strass op het gebied geeft een lage voorzet. Daar komt op de vijf meter Bergkamp inglijden... Maar met twee verdedigers in zijn rug glijdt hij de bal uiteindelijk ver langs de goal van Helmutsport. Sport. En gaat Robert van Westroop de doelman die al twee keer kartachtig moest redden in de eerste helft. Op inzetten van dichtbij, van Bovenberg en van, van Steensel. Die doelman gaat een doeltrap nemen. En ja, dan gaat iedereen zo zijn positie kiezen. Zijn er wat mensen die zich van dichtbij aanbieden? Job van der Linde onder meer, de centrale verdediger, in dus van de geschorste haastgroep. Nou, het wordt een lange bal die op de helft van Excelsior terecht moet komen, maar daar in eerste instantie door Ramstein prima verwerkt wordt. Het is 2-1 voor Helmond Sport, waarin de wetenschap dat die wedstrijd dus donderdag in 5-1 eindigt in het voordeel van Excelsior. Wie wordt er basketbalkampioen? De zevende en laatste wedstrijd in de serie tussen Leiden en Groningen en steeds maar weer wint de thuisclub, hè Leon Kersten? Ja, het is niet anders, telkens weer wint de thuisclub. Ieder een keer heeft de uitgevenen toch wel de ambities en de hoop om die uitwedstrijd een keer te winnen. Gistermiddag bijvoorbeeld Leiden, Rusland in Groningen nog 30-30. Uiteindelijk wint Groningen dan toch met 6 punten verschil, 63-57. En dan verhuist de hele karavaan naar Leiden toe, naar de 5 mei al. Waar ongelooflijk veel mensen in zitten. Als de brandweer hier zou komen controleren, nou ik denk dat er een heleboel mensen uit zouden moeten. Maar het maakt dan niet uit, de sfeer is goed en er gebeurt helemaal niks buiten het veld. Laten we daar maar vanuit gaan. Iets meer dan een minuut gespeeld in deze zevende wedstrijd van de Best of Seven-serie. En de stand? Ja, toepasselijk misschien wel. 3-3. Uh, de eerste score was van Groningen. Daarna was het Boxley die een drie punten raakt. Goed, boxley die nu omhoog gaat. Voor het twee punten die bol gaat er niet in. Het is een, uh, een hele intense serie aan het worden. En uh, ja, Groningen heeft deze play nog geen enkele uitwedstrijd gewonnen. Ze hebben zes uitwedstrijden gespeeld in de play-offs. Drie keer in Leiden, twee keer in Den Bosch en één keer in Weert en niet kunnen winnen. Maar die zevende wedstrijd daarvoor die ze verloren, dat was de allerlaatste wedstrijd van de competitie. Die verloren is na twee verlengingen in Leeuwarden in een noordelijke derby. En door die nederlaag eindigde Leiden op de eerste plaats in de reguliere competitie. En door die nederlaag van Groningen, die het hele seizoen bovenaan hebben gestaan, is de zevende wedstrijd nu in Leiden en niet in Groningen. En dat scheelt, dat scheelt echt een heleboel. Want als je de statistieken erop naslaat van deze zevende wedstrijd... in 80% van de gevallen wint de ploeg die thuis speelt het duel. En ja, je hebt ook echt een thuisvoordeel als die hal zo vol zit. Het feit is wel dat Groningen nu scoort met Harris 3-5, maar aan de andere kant is het wel heel snel. Montemeghi die er 5-5 van maakt. Ja, Daar Groningen... Ze hebben wel een kans om hier te winnen, maar dan moet het geen spannende wedstrijd worden. Want ik denk dat in een spannende wedstrijd Groningen het niet gaat winnen. Nu wordt Matt Harris geblokt. Dat is natuurlijk wel heel, heel goed typerend in zo'n wedstrijd. En aan de andere kant het gelijk. Siemens Botley, die er 7-5 van maakt. Ja, Groningen doet wel mee, maar het is wel een beetje geïntimideerd denk ik. Door de omstandigheden die heel indrukwekkend zijn. Qua Iets meer dan twee minuten gespeeld. En Leiden staat voor het eerst op voorsprong. Nee, voor de tweede keer. Het was 3-2, het is nu 7-5. And every Saturday for the rest of Silo Green, heerlijk nummer, Bright Lights, Bigger City. Playoffs om Europees voetbal. Het werd zinderend, zinderend spannend tussen FC Groningen en ADO Den Haag. Afgelopen donderdag won ADO thuis met 5-1... En vanmiddag dacht iedereen bij Den Haag niets aan de hand. Bij de rust stond het nog 1-1 door goals van Matafs en Immers. Maar daarna ging het hard voor Ado. Via Van Dijk, Bakuna, Van Dijk en opnieuw Matafs via een penalty. 5-1 was de eindstand. Er werd ook niet gescoord in de verlenging En dus moesten er penalties worden genomen. En die werden uiteindelijk beslist in het voordeel van Ado Den Haag. En dus gaat Ado Europa in. Wat een zinderend slot van de playoffs om Europees voetbal. Na de wedstrijd sprak even ten apel met de coach van Ado, John van der Brom. Na de 5-1 thuis denk je dat is Kat en Bakkie hè? even een verplicht wedstrijdje in Groningen. Ja, zelfs nog in de rust denk je dat. Dat, uh, dat het 1-1 is. Dat je denkt van nou oké, okay. de eerste storm hebben we overleefd. De tweede gaan we ook uh, pakken of overleven. Maar het is totaal anders. Je staat uh, na uh, volgens mij 60 minuten staat het op 4-1. Nou, dan weet je dat ze nog één goal nodig hebben. Uh, ja, dat wordt dan verdedigen en uh, uiteindelijk één uh, of twee minuten voor tijd uh, met een strafschop uh, die, uh, die erin geschoten wordt. En ook nog eens een rode kaart. Dan, uh, ja, dan is billen knijpen. Dan is hartslag omhoog naar, uh, volgens mij naar 2.20 en uiteindelijk uh, ja, ook nog eens een keer met die strafschoppen Dat was in de verlenging denk ik voor ons het maximale wat we konden bereiken. En, ja, dan is het een loterij. Dat blijft het Ik blijf het zeggen. Maar we zitten nu aan de goede kant. In de beker hebben we verloren met een hier. En nu pakken we, dat, uh, pakken we dat terug. En ja, dan zie je ontlading, feest, emoties, huilende mensen op het veld. Ja, ongekend. Het is bizar. Hoe kan het dan toch wel misgaan? Bijna ja, misgaan. Is dat de magie dat van we, voetbal? Ja, dat weet je niet. Je weet dat niet. Uh, je krijgt de 2-1, de 3-1. Er komt spanning op. Mensen gaan fouten maken. Natuurlijk kun je daar best een verklaring van geven, maar dat hoort ook. We zijn allemaal mensen en uh, daar mag je fouten maken. Maar um, het gekke ook is dat je eigenlijk in de verlenging redelijk makkelijk weer overeind blijft. Dus dat geeft ook wel weer dat er dan toch weer krachten boven komen bij die jongens... om, uh, om die verlengingen gewoon goed door te komen. En dan die loterij in te gaan. En uh, ja, top. Typeer dit seizoen dus in een paar zinnen? Ja, geweldig. Geweldig. Uh, ik denk uh, dat niemand uh, vooraf, uh, waaronder ik zelf, had verwacht en gehoopt... dat wij uh, op 29 mei uh, Europese tickets uh, gehaald zouden hebben. En als je dat dan toch doet, uh, met, een, met een 5 in nederlaag want dat vergeet je natuurlijk niet... dan, uh, ja, dan is dat uh, geweldig, dan is het bizar. En, uh, ja, uiteindelijk, en dan moet je ook weer even realistisch denken, nu... Uh, over een heel seizoen genomen hebben we wel heel goed gepresteerd. En uh, met... Uh, met een groep, met een team. En, en ik, ik, ik kijk naar emoties uh, bij mensen in het team eromheen. De ontlading. En dan zie je dat het echt een team is geweest. En ik denk dat we juist daardoor uh, ja, deze ticket verdiend hebben. Je kan het volgende seizoen bijna niet beter doen. Dus ik zou aan mijn stutten trekken. Ik kan altijd beter, even, dat weet jij. En dat moet ook alweer de uitdaging zijn. Uh, het voordeel van uh, Europees spelen wil ook wel vaak zeggen... dat spelers dan minder snel geneigd zijn om te willen gaan vertrekken. En de aantrekkingskracht op nieuwe spelers wordt weer groter. Je krijgt misschien weer wat extra budget daardoor beschikbaar. Dus de mogelijkheden denk ik dat ook weer zullen, zullen vergroten. En dan, uh, ja, ik vind, maar goed, je kent me, ik, ik wil altijd meer en beter. En dat is een mooi streven om, om volgend jaar naartoe te werken. Dus ondanks belangstelling her en der blijf je volgend jaar bij jaar Ja hoor, zeker. Zeker nu Europees voetbal hebt uh, gehaald. En uh, dat is, uh, ja... Dat wil ik wel heel graag meenemen. Ik heb daar spelen meegemaakt. Dat is echt iets bijzonders. En, uh, op zo'n manier het halen en dan uiteindelijk zometeen het, uh, het kunnen en mogen spelen. Ja, daar wil ik wel als trainer onderdeel van zijn, Jan. Geniet er nog maar even. Ja, oh, wees niet bang. Gaat <laughs> zeker gebeuren. Daar gaan ze genieten, maar wij gaan snel naar Wouden, Ronald van der Geer. Een hagenaar maakt hier ook een doelpunt. Het is Guillaume Fernandes. Hele aardige aanval die hij zelf opzet eigenlijk. Individuele actie aan de rechterkant. op tussen twee, drie man door. Komt uiteindelijk in het het gebied van Helmond Sport terecht. Ja, dan is het toch echt een spits. En dan hoef je hem die vrijheid niet te geven. Hij krult de bal langs Van Westerop. En maakt de 2-2 voor Excelsior. Nieuwe tussenstand dus. En nu zijn alle zorgen voor Alex Pastoor. En de mannen wel verdwenen. 2-2 dus. En Excelsior nu met zekerheid volgend jaar in de Eredivisie. Grand Prix Formule 1. Wat is er allemaal aan de hand in Monaco, Ronald? Ja, een ambulance bij het zwembad. Daar staat Renault van de Rus Petrov in de vang. Die wordt daar momenteel onderzocht. Klaagde over de boordradio over wat pijn in zijn onderrug. Wat gebeurde er allemaal in de 71ste ronde? De Leiders, dat waren Vettel, Alonso en Button, Begonnen een aantal achterblijvers een heel rijtje in te halen. Waar ook weer... Andere achterblijvers binnen zaten die ook nog een ronde extra aan het broek hadden. Kortom, het was chaos. En op het moment dat Pastor Maldonado probeerde subtiel in te halen, die raakte de vangrail. En toen begon het allemaal. Petrov schoot de vangrail in. Ook uh, Algaswari raakte de vangrail. En Hamilton werd weer van achteren getikt. En toen besloot de wedstrijdleiding dus om de safety car naar buiten te sturen en de race te neutraliseren. En nu staat iedereen weer op de startgrid om uh, zometeen voor de laatste zes ronden de race te gaan herstarten. Kortom, we gaan dus nog racen. Er wordt hard gewerkt aan de achtervleugel van de auto van Lewis Hamilton... die op half zeven hing. Maar we gaan dus nog even een, een staartje van deze race krijgen. En we laten we hopen dat het met uh, Vitaly Petrov allemaal goed gaat. Uh, het is uh, de vijfde ernstige crash dit weekend in Monaco. Maar dat hoort ook een beetje bij deze race. Zometeen voor die laatste zes ronden dus vooraan... een pole position tussen aanhalingstekens tegen Sebastian Vettel... voor Alonso en Button. Daarachter dan Kobayashi, die Japannen naar de vierde plaats gesneld met zijn sauber Weber. Vijfde, Maldonado heel goed. Zesde en Hamilton op de zevende plaats. Maar we moeten dus nog heel eventjes. We gaan we even tennis in Parijs. Marcella Mesker met Federer, die volgens mij niet zoveel zin heeft in vier zets, Nee, helemaal niet. Hij wil het gewoon houden zoals het is. Want hij staat matchpoint. 6-5 voor en 40-30. Daar komt de service. Een ace, ja. Ach... Roger Federer is nu eenmaal die tennislegende. De allerbeste tennisser aller tijden. Misschien nu nummer drie van de wereld. Maar wat zou het. Hij staat zo lekker te spelen. Zo zonder druk. En uh, ik zie hem nog heel ver komen hoor, dit toernooi. Hij verslaat in ieder geval Stanislas Favrinka. Toch gemakkelijk hoor. Drie setjes. 6-3, 6-2. De eerste twee sets, dat uh, was amper wat. Derde set moest hij zich even inspannen. 4-1 achter. Nou ja, breekt terug. En dan op 5-5 plaatst hij de beslissende break En maakt het mooi in stijl met een ace uit. Roger Federer nog altijd zonder setverlies. Nu door naar de kwartfinale. Nou, kijken we even in het schema tegen wie zou die daar uitkomen. Dat kan of David Ferrer zijn, de Spanjaard. Dat is een hele lastige opgrevel. Of Gaël Monfils, natuurlijk de Fransman, thuisspeler. Ook niet makkelijk. Maar uh, Federer in bloedvorm. Hij verslaat hier zijn landgenoot Stanislas Favrinka. Excelsior Helmond Sport, Ronald van der Geer. De Bouchiers zijn schoon in Rotterdam. Het motortje snort en draait op volle toeren. Want Excelsior maakte 3-2. Ryan Kolwijk neemt de corner. Ja, en wie anders dan? Dan Daan Bovenberg creëert weer wat ruimte voor zichzelf. En kopt de bal achter van Westrop. Die even daarvoor nog een inzet van dichtbij van Kolwijk uit zijn doel kon ranselen. Ten koste van een corner. Uiteindelijk die corner dus genomen door Kolwijk. En weer een doelpunt van Daan Bovenberg. 3-2 is het nu voor Excelsior tegen Sport. Lager Den Bos. Eerste wedstrijd in de playoffs werd gewonnen door Den Bos. Met vrouwenhockey, Gerard Groot vertoeft daar. Ik neem aan met iemand van Den Bosch bij de microfoon, Gerard. Jazeker, en ook met de bondscoach, want Raoul Heeren, de coach van Den Bosch, heeft net een onderhondje met de bondscoach bij de vrouw van Max Kaldas. Max, je hebt dit weekend een heel aantal van je vrouwen aan het werk gezien. Afgelopen woensdag ook nog. Tevreden? Ja, goed, het zijn spannende wedstrijden maar uh, dat ik uh, de teams dat winnen heb ik altijd gewoon gelijk. Dus uh, vandaag de Bos was beter. Woensdag uh, na drie potjes lagen was beter dan de sticks. Maar, maar specifiek jouw meiden waar je op gelet hebt uh, ze zien er wat vermoeid uit na een lang seizoen. Maar dat dat hoor zo te zijn. Uh, er komt aan de kracht dat is een type wedstrijd uh, qua meer spanning en, uh... Ja, dat, dat, dat, dat is wel iets dat je moet rekening mee houden, maar ik ben niet aan tevreden van wat ik zie. Krijgen ze nog een beetje rust voor de Champions Trophy eind uh, juli? dat gaat daarvoor. We moeten gewoon daar, tijdens de trainingen rusten, maar hebben maar tien dagen. Dus uh, ja, is, is, is het niet mogelijk. Oké okay, Max, bedankt uh, voor deze visie op zijn Nederlandse dames uh, die hij aan het werk gezien heeft. Uh, Raoul, heel wat van dat uh, Nederlands elftal zit bij jou in het team en dat team zag er heel anders uit dan afgelopen woensdagavond... toen jullie nerveus speelden tegen Amsterdam. Vandaag met overtuiging tegen Laren winnend. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, woensdag was het gewoon ongelooflijk spannend. We waren veel beter dan Amsterdam, maar kregen, kregen er geen doelpunt in. Ja, dan merk je gewoon dat de druk gewoon heel groot wordt. Omdat iedereen van ons toch verwacht dat we weer in de finale staan. En vandaag uh, ja, was die druk een stuk minder en uh, we hebben de competitie twee keer verloren van Laren. En vandaag hebben we gewoon uh, vrij kunnen spelen eigenlijk en zeker voor rust vond ik ons echt uh, heel goed spelen. Daar Was ik eigenlijk tevreden over? Ja, want ik zeg het, het, grote verschil met afgelopen woensdag. Hoe heb je dat uh, omgezet? Hoe heb je die knop omgezet? Ja, we hebben eigenlijk meteen moeten uh, de halve finale tegen Amsterdam afgesloten. En nou uh, tegen Laren gaan een hele andere wedstrijden worden. En uh, ja. Daar spelen we ook graag teken. tegen. SCSC was ook prima geweest. Daar spelen we ook graag tegen. Er zit gewoon veel meer hockey bij Laren in de ploeg. En dat, ja, dat is, gewoon, is gewoon fijner spelen. En uh, ja, dat zag je vandaag ook. En iedereen was gewoon veel scherper dan afgelopen woensdag. Ja, een fantastische eerste helft met vijf strafcorners. Een pijnlijk puntje misschien zo langzamerhand. Want Maatje Pauwmer heeft er al een stuk of twintig gehad in de, de play-off. En één keertje gescoord. Is dat zorgelijk? Uh, nee, niet echt. We staan gewoon 1-0 voor in de finale. Dus uh, daar maak ik me nu nog niet zo heel veel zorgen over. Maar je kan het misschien straks nodig hebben, hè? Volgende week. Of aanstaande zaterdag. Ja, als, als we het zaterdag nodig hebben en, uh, en zo staat er, uh, dat zou genoeg zijn. Maar uh, nou, ik was gewoon heel tevreden over het feit dat je in één helft tegen Lager vijf corners kan creëren. En als ik dan ook alle open kansen tel, dan waren er denk ik ook zeker vijf. Ja, uh, dat is alleen maar heel positief. Wat, wat is dat toch bij zo'n corner? Die techniek kan je niet zomaar verliezen, denk ik. Zit dat in het koppie? Nou ja, Maatje ja, staat op dit moment, uh, zeker op de training ook, echt ongelooflijk goed te pushen. Alleen nou ja, alles moet kloppen met zo'n strafcorner. Hè? Uh, de bal moet hard aankomen, op precies de goede plek aankomen. Hij moet doodstil liggen. Ja, en die finesse met z'n drieën, daar, uh, ja, dat is cruciaal dat dat uh, helemaal klopt. En je moet ook niet vergeten dat er gewoon ook een hele goede keeper in de goal staat bij Laren. Het is niet voor niks, een uh, keeper uit het Nederlands elftal. Maar goed, de eerste is binnen, Roel, gefeliciteerd daarmee natuurlijk. En op de achtergrond hoor je het misschien wel. Laren probeert nog een beetje geforceerd een feestje te brouwen. Maar het zit er niet echt in vandaag. Want ze zijn zeer, zeer teleurgesteld door die 1-2-nederlaag tegen Den Bos. First choice, ja, yeah. takkele. Uh, we gaan door met Leon Kerst, basketbal dus, Leiden tegen Groningen. Het eerste kwart zit erop en een razend tempo moet ik wel zeggen. En dat is niet in het voordeel van de titelverdediger uit Groningen. Die uh, hebben liever een wat lagere score denk ik. Het is 26-18 in het voordeel van voor Leiden. Het eerste gat is al heel snel geslagen. Van 7-5 werd het 12-5. Zeven punten verschil, ja nu zijn het er acht. En sindsdien uh, is het uh, iedere keer twee puntjes eraf, twee puntjes erbij. En Leiden staat vooral voor omdat ze vier op zes drie punten zal raak schieten. Het zijn 12 punten. En Groningen heeft er geen één van buiten de drie puntlijn. Zijn inside wil sterker. Maar ja, uh, iedere keer zo'n bonuspuntje erbij. 3 in plaats van 2. Dat tikt toch lekker aan. 8 punten op dit moment. Uh, die vier uh, drie punten. En dan waren er twee van Seamus Boxley. Die schiet ze normaal nooit. Het blijkt wat hij bewaard heeft voor deze zevende wedstrijd. Dus de power forward van Leiden, een grote man, twee keer in de hoek, gooit hij een drie punten raak. Kijk, het verschil is natuurlijk niet heel erg groot, acht punten. En Groningen hangt ook nog gewoon in de wedstrijd. Maar de energie in deze hal, die wordt heel goed opgepikt door de spelers van Leiden. Die heel hard werken en weinig cadeau geven. En, en vooral in de aanval is Groningen te slordig nu ook weer een stiel van de Amerikaan Jesse Smit. En Arvind Slachter mag nu het spel op gaan zetten. Tof van Elster heeft de spelverdeler eruit gehaald en dat is nu in handen van Wouter de Jong en Arvid Slachter. Twee Nederlanders die moeten het spel gaan bepalen voor Leiden. Het publiek steunt hun ploeg. De laatste acht seconden van deze schotklok. Slachter gaat omhoog, paas naar buiten naar Terry Sass. Terry Sass gaat naar de ring en die bal gaat er niet in, maar er is wel een fout gemaakt op Terry Sass. Die ook al zo'n drie punten raakt schoot. En dan uh, ontploft die 5 mei hal En ja, ik kan me ook bijna niet voorstellen dat Groningen hier gaat winnen in zo'n hal. Ja, uh, 26-18, nu twee vrijworpen voor Terry Sass. Hij moet ze er eens maar in gooien. En ja, Groningen zit nog gewoon in de wedstrijd al. Zal die marge wel een beetje kleiner moeten worden? Want 8 punten is uh, een well, serieus gaatje. Terry Sass nu uh, op de vrije hoofdlijn. Leiden is één keer kampioen van Nederland geworden. Dat is echt al heel lang geleden, 1978. Toen was de beslissende wedstrijd van een best-of-three tegen Delft. Die wedstrijd werd in uh, Rotterdam gespeeld. Verder hebben ze hier nog nooit een beslissende finale wedstrijd gespeeld in Leiden. De ploeg speelde tot 86 in de Eredivisie. Ik ben na een tijdje eruit geweest. Nu zeven jaar terug. En een gestage opbouw. En ja, daar staan ze nu in de finale van de playoffs. Eén vrije worp van Sass ging erin. 27 tegen 18. 9 minuten nog te spelen in het uh, tweede kwart. Leiden heeft een gaatje. En dat is uh, belangrijk. 27-18. Een voordeel van Leiden tegen Groningen. Ronald van der Geer Excelsior Helmond Sport. Dat is nu, uh, heeft Helmond Sport opgegeven, zeg maar. Ik heb wel dat idee, Tom, want het is 3-2 voor Excelsior... dat dus in de tweede helft wel de juiste mentaliteit toont... En op de juiste manier is gaan spelen. Kansen heeft gecreëerd. Want Helmond Sport is in de tweede helft niet verder gekomen dan een knal van afstand van Mark Huscher. Prima gekeerd overigens door Nico Pellat. En Excelsior is in de tweede helft heer en meester. veroverd nu ook weer de bal op het middenveld. Fernandez bij die 3-2 voorsprong dus voor de Kralingers. Net die zegelaar die er vandoor is aan de linkerkant. Voorzet op Fernandez in het Schassumgebied. Met Van der Linden de lucht in en uiteindelijk de spits van Excelsior die de bal over de goal kopt van, de, van Helmond Sport. Nee, Helmond begon natuurlijk aardig met het idee van, ja, wat in Groningen kan dat kunnen wij misschien op Woudestein ook wel laten zien. Die 2-0 voorsprong was ook niet eens onverdiend maar uiteindelijk was de knakker misschien wel in de 42e minuut toen Bovenberg die tegentreffer maakte. Ja, en in de tweede helft heeft Pastoor in elk geval zijn ploeg weer op de rails gekregen. Heerst Excelsior eigenlijk op elke plek op het veld en zou je kunnen spreken van, ja, Helmond Sport heeft zich erbij neergelegd dat het volgend jaar weer gewoon op vrijdagavond gaat voetballen en Excelsior kan gaan bouwen aan een nieuwe ploeg, want zo is het wel. Drie, vier mensen van dit elftal blijven uiteindelijk nog op Woudenstein... en de rest gaat elders aan het voetballen. Maar Excelsior dus op koers richting Eredivisie 3-2... de voorsprong op Helmond Sport. En wij gaan ons opmaken voor het NOS-journaal van 4 uur. Ook die andere promotiedegadatiewedstrijd tussen VVV en Zwolle... gaat straks om half vijf beginnen... En wat het voetbal betreft, ADO gaat dus Europa in. Het verloor weliswaar met 5-1 in de Euroborg van FC Groningen. Maar het won de na de penalty-serie. Het volgen straks van Langs de Lijn met tennis, autosport... de Grand Prix Formule 1 van Monaco, basketbal, de FBK Games in Hengelo, wielrennen de Giro d'Italia... en ook nog zeilen om de regatta. Graag tot zo.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 No pain, no gain. No guts, no glory. Hoeveel bloed, zweet en tranen kost het om kunst te maken? Kijk naar Vrouw zoekt kunst. Actuele reportages over boeken, beelden, muziek, mode... theater, televisie, films en fotografie. Iedere zondagavond om 11 uur bij de NTR op Nederland 2. Vrouw zoekt kunst. Zoekt u iemand die speciaal vervoer regelt voor uw kind? Ga dan naar de zorgregelaar van Zilveren Kruis.